Eurocommissaris Nelly Kroes heeft hard uitgehaald naar Geert Wilders onderhandelingen. In het radioprogramma Bureau Buitenland van de VPRO zei ze dat de PVV bezig is de waarheid geweld aan te doen. De PVV doet alsof Europa de veroorzaker is van de strenge bezuinigingsregels, maar Nederland heeft die regels zelf bepaald, zegt Kroes. Het weer vanavond vannacht droog en wisselend bewolkt alleen in de kustgebieden kans op een bui. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui in het zuiden wat zon. Smiddags neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuiden regenen. Tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu het laatste uur. Ik ben van Gem. en vandaag heb ik een gesprek met Alexandra Spijer. En dit is het programma Het Laatste Uur. En Alexandra die zit hier bij me. Jij komt uit Vogelenzang. Woon je altijd al in Vogelenzang? Nee, sinds een half jaar. Oh, hoe komt dat ja. dat je nu hier woont? Ja, um, we konden ineens een huis krijgen via de woningbouwvereniging. We we weer in een aanmerking voor een huis. En ik heb daarvoor zeven uh, jaar in Bloemendaal gewoond. Oh, dat is ja, mooi. Dus ik was heel blij dat we weer uh, hier konden wonen. Ja, en je bent ja. inmiddels getrouwd? Hoe lang ben je ja. inmiddels getrouwd? Uh, ik ben inmiddels twee jaar getrouwd. Ja, ja. dat is wel leuk. Dus je bent uh, freek samen. Ja. Uh, zijn jullie verhuisd naar Vogelenzang. Het is dus eigenlijk vlakbij Zandvoort. We zien je regelmatig ja. in Zandvoort. Vandaar dat we je hebben gevraagd om je verhaal te vertellen. En uh, ja, waar ben je wel op gegroeid? Waar, waar ben je geboren ik ben geboren in Spijkenisse en ik ben opgegroeid in Hellevoertesluis. Oké. Okay. Ja. Ik heb gestudeerd in Rotterdam. Oh. En uh, ik kon daarna werk krijgen uh, in Haarlem, Amsterdam, Hoofddorp. Dus toen ben ik in deze regio gaan wonen. Oh, ja, Ja, ja. Zo kwam je natuurlijk in Bloembanaal ook terecht. Ja. En wat heb je voor opleiding gedaan? Ik heb een opleiding voor binnenhuisarchitect gedaan. Ja. En uh, ik heb lang in de kantoorinrichting gewerkt.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 En zo heb je het genoemd, wat leuk, ja. leuke naam. Hoe kwam je daarop? Nou ja, we gingen in vogelenzang wonen. Oh ja. En uh, toen ging ik nadenken over een naam. Mm -hmm. En toen schoot ineens er binnen, de vrolijke vogel. Ja, <laughs> wat een geweldige naam. Ja. Oh, heel erg leuk. Ja. En je hebt zelf ook een kindje, Daniel, ja, Daniel. die is nu 1 jaar begrijp ik hè? 16 maanden. 16 maanden alweer, ja. dat gaat snel.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 En ik vind kinderen heerlijk. Ik kan er ook creativiteit uh, samen heel veel knutselen. En verkleden. En uh, lekker naar buiten uitstapjes maken. Leuke dingen doen. Ja. Dat is echt heerlijk met de kids. Ja. Oh, dat is wel heel leuk. Ja. En uh, je, ja, je hebt daarvoor ook een EHBO-opleiding gedaan. Ja. Heb ik, hè? Want tegenwoordig kunnen mensen zelf in hun huis dus kinderopvang hebben. Hè? Ja, dat klopt. Inderdaad. Dat is ook de bedoeling hoe jij het doet, toch? Ja. Dus ik vang thuis kinderen op. En het kan ook op locatie, dus bij de ouders thuis. Ja. ja. En daarvoor heb ik kinder-EHBO gedaan. Ja, dat is een specifiek ja. wat tegenwoordig uh, vereist is, is. En je kan heel goed met kinderen omgaan, want je deed wel vaker met kinderen allerlei dingen, hè? Ja. Zeker. En je hebt ook al heel vaak adresjes gehad waar je ja. hebt gewerkt met kinderen. Ja. En je bent ook heel creatief, en, uh, met muziek en zo. Uh, dat vind ik ook heel en creativiteit. leuk. Creativiteit. Ja dus een hele vrolijke vogel. Ik ben jezelf een vrolijke vogel. Ja. Je bent opgegroeid, Alexander, in Hellevoetsvluis. Hoe was jouw jeugd? Had je ook bepaalde hobby's en zo? Ja, ja. ik hield heel veel van ballet. Dansen? Ja, ja, ja. ja en heel veel knutselaar, Ik was altijd creatief. Dat kan je nu ook goed gebruiken, denk ja. ik, hè? met uh, kinderopvang. Zeker, ja. ja. En komt je echt was... Je was al jong uh, met een uh, modellenwedstrijd bezig. Ja. Hoe oud was je toen? 15 jaar. Hoe uh -huh. ja. ging dat? Want je was bij Linda de Mol? Ja, het was met een dat? buurmeisje dat we samen meededen met een modellenwedstrijd. Uh -huh. En uh, ja, op een gegeven moment werd ik uitgekozen en uh, kwam ik meteen op televisie bij Linda de Mol. En uh, ja, ik werd eigenlijk meteen bekend uh, voor het bureau, heel veel foto's gemaakt en noem maar op. En ik kreeg steeds meer opdrachten daardoor en... Uh, ja, dus zo kreeg ik uh, heel veel opdrachten en ook op een gegeven moment een, een elite model look meegedaan. En die zeiden, ja, je moet naar Parijs gaan, want je gaat het helemaal maken en dit en dat. En uh, ja, ik moet zeggen, mijn ouders hebben me altijd heel erg beschermd, want die waren het er niet mee eens. En die hebben gezegd van, doe dat maar niet, want die hadden al eigenlijk door dat het een foute wereldje was. Terwijl voor mij was dat toen echt een jeugdroom dat ik dacht van, oh, ik wil topmodel worden. En ja, dat is natuurlijk voor elk meisje heel uh, aantrekkelijk. Dus uh, ik was heel verdrietig toen. Dus je ouders hebben je eigenlijk ook beschermd. Want je was nog heel jong, hè, 15 jaar ja. dat je met zo'n wedstrijd meedeed. Ja. En uh, dat was niet de enige wedstrijd, misschien, die je aan meedeed. Misschien deed je ook wel nee. andere dingen mee. Ik heb voor de Flare ook meegedaan. En het meisjesblad, hè? Fleur. Ja, Fleur, ja. Ja, het meisjesblad. Ja, daar kon ik ook mee naar Miami. Mm -hmm. En het helemaal gaan maken. Maar dat hebben mijn ouders ook gezegd: van nee, doe maar niet. Ja. Dus uh, ja, het was voor mij echt heel teleurstellend toen.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 Nou, ik heb uh, voor een uh, ingenieursbureau gewerkt, Everspartners. Partners. En dan mocht ik de inrichting van alle Albert Heijnen doen. Ja. En uh, ik mocht ook de fotografie doen van de Albert Heijnen. Dus veel architectuurfotografie ja, van de nieuwe met gebouwen. Fotografie was ja, was uh Ja, -huh. heel erg leuk. Dus zodoende heb ik veel architectuurfotografie gedaan. En uh, ja, ook bijvoorbeeld trouwreportages. Uh, ja. Net zoals jullie trouwreportages. Ja, maar. dat is ja. heel leuk. Dus ja, dat, dat vind ik ook heel leuk om te doen. Is de, ja, de, dus dat is ook wel leuk om te zijn. doen. En je hebt eigenlijk heel veel verschillende dingen gedaan, hè? Ja, ja. ja. En dit ja. is wel interessant. Want je begon dus eigenlijk met uh, uh, MAVO, HAVO misschien, kunstacademie. Hoe is dat ja. uh, gegaan? Welke opleiding? ik heb opleidingen? eerst een MAVO gedaan. Uh -huh. En toen MTS Houten Meubilleringscollege. En um, daarna heb ik kunstacademie gedaan in de avonduren. Hmm. Ja, ja. Dus al die... Die dingen bij elkaar, die hebben je gebracht van wat je allemaal kan, hè? Je hebt heel veel ja. talent eigenlijk. Dat is wel leuk om te ja. ontdekken.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 Maar uh, ja, dus dat was gewoon een hele moeilijke tijd. En uh, ja, ook met mijn ouders heel moeilijk gehad, thuis. Ja, veel ruzie en noem maar op. En uh, was nooit vrede. Dus uh, ja. ja. Dat is wel uh, lastig, denk ik. Als je, want dat is een bepaalde onrust in je. Of, of uh, hoe, uh, hoe ervaar je dat? Uh, als je als kind of als volwassene ADD hebt... De, Hey, mensen zeggen dan ben je alle dagen heel druk, vertalen yeah. ze het wel eens. En uh, voelde je dat zelf ook zo? Dat je druk met allerlei dingen bezig was, of niet kon concentreren op je schoolwerk, nee. of je studie, of je werk? Hoe, mm, hoe ervaart mm, iemand ja. dat eigenlijk? Ja, ik kon inderdaad niet goed concentreren op dingen. En ook, ik maakte veel fouten. En uh, ja, dat was altijd heel teleurstellend voor mezelf. Dus ik stelde mezelf altijd teleur, ik stelde anderen altijd teleur. En op een gegeven moment zat je dan in een soort visieuze uh, uh, cirkel. cirkel ja. Waardoor je steeds... Ik ging steeds dieper, weet je wel. Dat ik gewoon uh, daar ook een trauma uh, van kreeg zelf. Dat ik dacht van nou ja, dat zal iets uh, niet goed zijn of wat dan ook. Weet je. Ja. Het ging en, echt van kwaad ja. tot erger. En uh, ja, het was ja, heel moeilijk. Ja, met een depressief je, van ja, ook. Invloed jezelf natuurlijk. de ja. je relaties, de mensen waarmee je in contact staat. Ja. En het... Uh, ja, toen, in die tijd was het nog niet zo bekend misschien ook. Hè? Ben je toen bij een arts terechtgekomen of hoe ontdekte je dat je ADHD ja. had? Uh, toen ik op een gegeven moment uh, in een bl blad las, in de libella, van iemand die ADHD had, mm -hmm. uh, las ik uh, de verschijnselen daarvan en toen dacht ik precies dat ben ik. Oh, ja, en toen ben het. ik inderdaad, dat was rond de 25 ste toen ben ik naar een uh, specialist gegaan. En uh, zij heeft dat getest op mij. En mijn oude rapporten als kind nagekeken. En ze zei, ja, jij hebt dat ook. Jo. En toen dan moest ik onder medicatie gaan. En, uh, maar heel mijn leven stond toen eigenlijk al op zijn kop. Het ging heel slecht. En uh, ja, uh, mijn relatie is toen ook kapot gegaan. Uh, door alle problemen en noem maar op. En uh, ja, eigenlijk ging ik, uh, want ik, mijn oude... Uh, relatie toe. Mijn vriend die vond het niet goed dat ik uh, ging stappen en noem maar op. Ja, en toen was die relatie uit. En toen ging ik dus juist wel in één keer heel erg stappen. En ik ging uh, naar huisfeesten toe. En uh, ja, het bleef als één groot feest. Maar ik kwam eigenlijk alleen maar dieper in de problemen terecht. Mm. Dat was gewoon heel moeilijk. En dat had ik zelf op een gegeven moment ook wel door. Maar ik wist eigenlijk niet hoe ik eruit moest komen. Mm. Dus ik was altijd aan het zoeken in het leven. Ik was naar iets op zoek. Maar ik wist zelf niet eens wat nee. toen. Ja. Dus uh, dat uh, ja, was best wel heftig tijd. Ja, ja, dat heb je wel veel uh, meegemaakt. En hoe kwam je uiteindelijk daar dan uh, uit? Of, of wat is er veranderd uh, dat het nu anders is, zeg maar? Ja, ja. Nou, op een gegeven moment toen uh, ben ik een vriendin uh, tegengekomen. Zij was mijn aerobicsjuf. Mm -hmm. En uh, ik had les van haar. En ik dacht toen al van, wat een bijzondere vrouw. Mm. En ik heb contact met haar gelegd. En uh, we zijn op een gegeven moment na een tijdje koffie gaan drinken in Haarlem. En zij heeft me toen uitgenodigd om mee te gaan naar de Maranatha-kerk. Dus uh, ik ben toen met haar meegegaan naar de Maranatha-kerk. En ja, toen werd ik zo krachtig aangeraakt door de Heilige Geest. En het was meteen duidelijk voor me dat uh, Jezus voor mijn zonde gestorven was. En dat uh, God heel veel van, uh, van me houdt. En uh, ja, er kwam in één keer zoveel genezing en zoveel openbaring...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 Dus de -Kerk, dat is een kerk in Amsterdam waar je destijds dan kwam. Ja, ja. En Daar had je eigenlijk goede contacten met mensen. Maar je ontmoette eigenlijk in een kerkdienst begrijp ik Gods liefde, Gods ja, geest. Ja, zeker. Gods aanraking. Gods aanraking, heel krachtige ja. aanraking van liefde. Mm -hmm. Ja, en dat was zo mooi. Want uh, ja, ik had zo'n pijn van binnen, van wat, alles wat er gebeurd was en noem maar op. En ja, daar kwam God in één keer met zijn liefde. En uh, nou, toen was ik echt niet meer weg te slaan uit de kerk. Toen bleef je naar die kerk gaan? Toen bleef ik naar die ja, kerk gaan. Elke zondag gaan. of op een bepaalde elke zondag. Avond. Ja. ja, ja. Ja, zeker. Na een half jaar ben ik toen naar de leg gegaan in Asmere, en daar heb ik de Alfa-cursus gedaan. Dat is de Levend, -gemeente. Levend -gemeente. Is, uh, ook Evangelische Gemeente? Ja, uh -huh. de Alfa-cursus gedaan. En wat leer je op zo'n Alfa-cursus? Ja, echt basis, dus wie is Jezus, waarom het kruis, de Heilige Geest, de, de Bijbel, en daar ja. ga je dan inderdaad over praten, en dan worden er heel veel dingen duidelijk. Ja. Uh, die je voorheen niet wist echt belangrijke dingen die je gewoon moet weten als christen ja. dat raad ik eigenlijk iedere christen aan om de Alpha cursus te gaan doen want dat is gewoon een hele goede basis om daar vanuit uh, christen te zijn ja, het ja. is een soort basiscursus die mensen geven vanuit kerken waarin dus de Bijbel wordt behandeld ja. en dan de basisprincipes, basisprincipes. en daar had je veel aan het, het was ja, dus over het leren kennen van de Heer Jezus en dat soort dingen. Kan je nog iets verder daarover ja. de cursus vertellen? Dat is wel interessant, nou, de... want die hebben we hier ook in standwoord, hè, die cursus. Ja, ja. Ah, ja. Er was dus heel veel genezing ook bij mij. Mm -hmm. Want uh, uh, ik had elke avond als ik dan naar huis reed van de Alpha-cursus, dan moest ik heel erg huilen. Uh, dus er is echt wel heel veel gebeurd. Uh, want op een gegeven moment toen, uh, zijn ze ook voor mij gaan bidden bij het ja. Alpha-weekend. Ja. Voor genezing van de ADHD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 ja, heel bijzonder. En tevinden, ja. ervaar je dan ook wat meer rust? Want, hoe, hoe, ja, hoe gaat dat al? je stopt met de medicijnen en je, je krijgt gebed? En dan was je opeens helemaal rustig. Ja, dat is bijzonder. Nou ja. ik heb me toen ook meteen laten dopen daarna. Ja. En toen kwam helemaal een rust. Hm. Dus dat uh, na mijn doop was het echt uh, heel rustig. Ja, en, en ja. een doop. We kennen natuurlijk de kinderdoop. Dat mensen soms uh, gedoopt worden als baby. En dat Dit is weer een ander iets. Ja, dit is de groot doop. En wat betekent dat? Waarom heb je dat laten doen? Nou, dat heb ik laten doen omdat uh, Jezus mijn redder en verlosser is. Mm -hmm. En uh, ja, hij heeft me echt uit de put uh, gehaald toen ik heel diep zat. En uh, hij heeft eigenlijk mijn leven dus gered. En hij is voor mijn uh, zonde gestorven. Mm -hmm. En... Uh, ja, dat wilde ik uh, laten zien. Door de grootdoop. Dus met hem gestorven. Dan ga je dus onder in het water. En met hem weer opgestaan uit de dood. Ja. Dus dat uh, was heel mooi. Een hele mooie dag ook. Heel veel zegen. Ja. ja. Er komen ook uh, vrienden en familie soms naar kijken. Hè? Ja, dat, dat, ja. Uh, dat dag, ja. Er zijn meerdere dopelingen ook vaak. En uh, ja, wat is er daarna veranderd in je leven? Voor en na...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 naar een doel in je leven. hoe zie je dat nu in het dagelijks leven? je hebt een moeder, een jong gezinnetje hebben jullie en uh, ja, je bent actief met allerlei dingen. Ja. wat is nu het doel van je leven geworden? hoe zie je dat? ja. nou, ik vind het heel mooi om te evangeliseren mm -hmm. en uh, ja, ik zoek uh, Jezus heel veel. ik betrek hem bij alles. ik heb een persoonlijke relatie met hem en ik probeer hem het uh, dus altijd te laten leiden door de Heilige Geest. Mm -hmm. En ik vind het heel mooi om mensen uh, mijn getuigenis te vertellen. Uh, over Jezus te vertellen. Wat hij gedaan heeft in mijn leven. En uh, ja, dus te evangeliseren. Uh, ja, het is heel mooi als mensen tot bekering komen. Als ze de verandering plaatsvindt, Dat ze zien dat uh, iemand heel veel van ze houdt. Ja. Dus dat vind ik heel mooi om te doen. En uh, ja... Ja, je hebt dat natuurlijk van, van binnenuit, vanuit de diepte, helemaal meegemaakt. Zo'n ja. verandering van denken, van leven, van uh, ja, ziekte ook, naar genezing. Hè? Want ja. Heel veel mensen hebben voor je genezing gebeden. En je bent daardoor dus ook veranderd. En je wilde het dus eigenlijk ook doorgeven. Dat betekent evangeliseren doorgeven aan anderen nou, wat in jouw leven is gebeurd. Ja, zeker. En het vertellen van Gods liefde. Van de wonderen die jij doet en zijn ja. liefde. Ja. Want is er ook een verandering dan in je hart gekomen bijvoorbeeld? Hoe, hoe zie je dat? Ja. Nou, ik heb sowieso uh, ervaren dat ik een nieuw hart heb gekregen van de Heer. Mm -hmm. Want in mijn oude leven had ik een gebroken hart. Uh, ik had altijd pijn in mijn hart. Mm -hmm. En dat kwam door uh, alle gebroken relaties die hier uh, waren geweest uh, ja en de Heer heeft me uh, zeg maar bij de healing rooms hebben ze voor mij gebeden en toen zag ik in de geest dat uh, de Heer me een nieuw hart gaf en uh, ik had daarvoor altijd pijn in mijn hart en daarna eigenlijk niet meer hm. en uh, het was heel bijzonder en ik voelde echt een, gewoon een sterk hart daarna terwijl voor die tijd had ik oh, al pijn in mijn hart, heel raar ik heb echt ervaren dat de Heer me daar ook genezen heeft. Ja. ja. Dus God kan ook genezen in je hart, in emoties, in pijn en verdriet. Ja. En dat gebeurt dan door Gods geest, Gods liefde. Hè? Ja. En wat is precies Healing Rooms? Want er zijn misschien mensen die geïnteresseerd raken die zeggen, hé, hey, dat uh, lijkt mij ook wat. Uh, wat is dat precies Healing Rooms? Ja, het is een gebedshuis. Mm -hmm. En daar uh, kun je heen gaan om, uh, voor genezing. Ja. Dus dat kan op alle gebieden zijn. Dat je zegt: van, Nou, ik zou heel graag genezen willen worden. En uh, dan kun je daarvoor je laten bidden. Er is dan een gebedsteam wat voor je bidt. En ook vaak een nazorgteam. Ja. En uh, ja, dat is gewoon heel, uh, heel bijzonder. Ja. Ja, ja. Je kan eigenlijk zo gek niet bedenken waar je voor kan laten bidden. En uh, ja. dan gebeuren er grote wonderen. Ja. ja. Dat is goed om te weten, hè? dat hebben we ook in Zandvoort op de maandagmiddag. Uh, dat mensen dus voor je bidden met uh, healing service, healing, room En uh, dat, dat is altijd open toegankelijk voor de mensen. En we zien jou ook wel eens op de markt, hè? Dat is op de woensdagen. Dan kunnen we ja. jou tegenkomen op de markt van Zandvoort. Dat klopt, ja. En daar ja. deel je, vanmiddag heb ik uh, toevallig gezien, deelde je roos uit. Ja. En wat deelde je nog meer uit? Liefdesbrieven. Een liefdesbrief? Want het ja. is Valentijnsdag uh, geweest. Uh, wat staat er dan in zo'n liefdesbrief? Uh? Nou, er staat in uh, hoeveel de Vader van iedereen houdt. Hmm. Ja. Dus dat God zijn eigen zoon heeft gestuurd naar de aarde. En hij is gestorven voor onze zonde. Hmm. En uh, ja, dat iedereen dat mag weten. Ja. Dat hij zoveel van ons houdt, persoonlijk. Hmm. En uh, ja, het is natuurlijk heel mooi om dat uit te delen. Om die liefde uit te delen aan mensen. Ja. Zodat ze dat ook mogen zien en ook tot de vader mogen komen. Mm -hmm. Ja. Nou, ja, dat is heel mooi. Dat is goed om te weten. Dankjewel voor dit interview. Uh, wat misschien interessant is, dat als de mensen kinderopvang zoeken, dat ze bij jou uh, bij de vrolijke vogel terecht kunnen. Ja. En misschien wil je je telefoonnummer nog een keer noemen. Dat is dus Alexandra van de kinderopvang de vrolijke vogel in Vogelzuur. Uh, Yes, in vogelenzang uh, kan je dus de kinderen brengen, maar uh, je wilt ook oppassen in uh, Zandvoort en vogelenzang en omgeving. En wat is daarvoor voor jouw telefoonnummer dat ze kunnen bellen? Ja, het is 06-46-21-31-01. 06-46-21-31-01. Nou, heel hartelijk bedankt. Als mensen nog meer informatie ja, erover bedankt. willen dan kunnen ze natuurlijk ook altijd op de website terecht bij www.gebedsandvoorts.nl. Daar staan ook al deze andere interviews van de afgelopen jaren op. Kan je gewoon afluisteren. En dan kan je ook altijd vragen stellen over dit programma of andere programma's die u heeft geluisterd. Hartelijk dank voor het interview. Graag gedaan. En de luisteraars hartelijk ja. dank voor het luisteren. En een fijne dag. Dank je, jij ook.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 Let's sing to the Lord, gracias. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor.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 The Lord is going to use you. Maar. Ya has a shalom, Shahalom, Alein of Israel. Ya shalom, Ya shalom, Shahalom, Alein of Alpon Israel. Ya has a shalom, Ya shalom, Shahalom, Alein of Israel. Ya has Ya shalom, Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, allemaal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 Jerusalem apprains He has sworn it by His strength Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Dit is Jeroen Tjapke Maan met het NOS Journaal. Een van de machinisten die zaterdag betrokken waren bij het treinongeluk in Amsterdam reed door rood, dat meldt de Telegraaf. Volgens de krant hebben bronnen binnen ProRail en de NS gezegd dat het gaat om de machinist van de sprinter. Een woordvoerder van ProRail wil het bericht in de Telegraaf niet bevestigen. De spoorbeheerder wil niet reageren, zolang de onderzoeken naar de oorzaak nog niet zijn afgerond. Ook de NS wil niet reageren. Door de frontale botsing tussen twee treinen viel één dode. Een vrouw van 68 bezweek vandaag aan haar verwondingen. Meer dan 100 mensen raakten gewond, van wie er nog 16 in het ziekenhuis liggen. Bij een schietpartij in Amsterdam is een dode gevallen. Het incident was rond tien uur vanavond in een horecagelegenheid op de hoek van de Van Wouwstraat in de stadhouderskade. Het slachtoffer is een man. De vermoedelijke dader sloeg op de vlucht, maar kon kort daarna worden aangehouden. De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen is hoogstwaarschijnlijk gewonnen door de socialist François Hollande. Zittend president Nicolas Sarkozy is als tweede geëindigd. Ruim drie kwart van de stemmen is geteld... Hollande staat op bijna 28%, Sarkozy op bijna 27%. De extreemrechtse Marine Le Pen komt op de derde plaats met ruim 19% van de stemmen. Op basis van deze cijfers gaat de tweede stemronde op 6 mei, zoals verwacht, tussen Hollande en Sarkozy. Het is voor het eerst sinds 1958 dat een zittend president de eerste ronde verliest. De opkomst bij de verkiezingen was zo'n 80%. De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher wil geen lijsttrekker worden van de PvdA bij de komende verkiezingen.